Nachtzuster Astrid de Jong. 1 november alweer. Ja, hoor, nog maar twee maanden te gaan en dan is het 2014. Uh, maar de komende vier uur gewoon zoals gebruikelijk in het teken van vragen en antwoorden. Je kunt bellen met wat voor vraag dan ook, wat er in je hoofd zit, naar 0800-1121. Je kunt ook een mailtje sturen naar nachtzuster Twitteren via het nachtzuster of even chatten op omroepmax.nl slash nachtzuster en dan de chat aanklikken. Op facebook.com slash nachtzuster ben je ook van harte welkom. Maar het makkelijkste blijft om je vraag nu even door te, door te geven. Pak de telefoon en toets 0800-1121.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 Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht de brand van binnen. Nacht doe iets aan Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen? Nacht doe iets aan de <lacht>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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe iets van de Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik iets van de pijn. Oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, auw. Hey, oh, Nachtzuster, van oh, Nachtzuster, pijn. Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster. Ik hoorde van een bandje met een liedje dat Nachtzuster heette het bandje heet Maar en ik dacht Goh, leuk, dat draaien we een keer. En uh, die hoorde je dus zojuist voorbij komen. Ed, goedenacht. Goedendag Astrid, met Ed uit Nijmegen. Dag Ed uit Nijmegen, zeg het eens. Ja. Ik heb een vraag over een tv-toestel. Ja. Uh, wij hadden een tv-stel van ouderwetse, zal ik maar zeggen. Het dus met zo'n knots van achter. Ja. En er zat dan een stand-by-lampje op. Ja. En dan moest je altijd s'avonds het lampje uitmaken, want het zou wel eens dus kunnen brandgeven. Ja, heb het altijd vertaald. Ja, een huis en daar branden we zijn kamer uit... door zo'n vreselijk ding. Ja. Nou, van de week is het ding bij ons ontploft om het zo maar te zeggen. Echt waar, ja. Ja, ja nou goed. Valt ja, hij gaf het op, ja. In ieder geval, mijn vrouw heeft een nieuwe gekocht, zo'n platte. Oh, doet uw en vrouw dat? Ja, ik ben blind afschritten. Oh ja, dan is het heel onhandig om een tv-toestel ja, uit te gaan dan zoeken. Ja. En, toen zei, en toen hebben ze hem gebracht... en dan zit hij constant in stopcontact. Dus er zit helemaal geen schakelaar dus. Dus er zit constant stroom op, die, op, dat, oh. uh, op de achterkant van dat toestel. Oh. Zonder, je hebt er geen a- en uitschakelaar meer op zitten. Mm -hmm. En ook geen, uh, hoe heet zo'n ding, zonder ik ermee begonnen ben met zo'n uh, zo lampje, ja, lampje. Ja, een stand-by lampje. Ja, zo'n stand-by lampje. Gek, hè? Terwijl ja. we hebben juist een tijd van bezuiniging bezuinigen nee, moet alles anders s'avonds uitdoen. En ik snap er niks van. Ja. Dan nou vraag ik nou me of er meer mensen zijn die me kunnen vertellen of dat gevaarlijk is. Of wij die stekker eruit moeten trekken elke avond. Ja, dat is best een goede vraag. Hè? Want dat is moeilijk voor mij natuurlijk, want dan moet je op de grond kruipen om die stekker. Eh, trouwens, ook een idioot. ons gezegd, ik heb bij dit merk: werd een stekker geleverd met een snoertje. Misschien van hooguit 20 of 30 centimeter. Nou, zo idioot heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, dan dus... moet je bijna het stopcontact gaan, gaan heraansluiten om, te, om je televisie ja, ja, vervolg, aan te kunnen vinden. Ik, ik, ik zei tegen de zon dat, dat voor aan de muur, dat ze daar een stopcontact bedoelt, heb, begrijp je dat. Dingen die ze vaak ook aan de muur maken en dan, dan heb je daar bij een stopcontact of zo. Ik snap er anders geen barst van. Echt niet. Nee, nee nou dat begrijp ik. Ja. Um... Hij doet het goed hoor. Dat heeft er niks mee te maken. Kijk, dat is, dat is wel het belangrijkste, maar, dat, maar Ed, dat kun je niet zien. Ja, dat hoor ik wel van anderen. Ja, ween. oh ja, natuurlijk. Ja, en, uh, <laughs> en, en je vrouw, als je vrouw ontevreden was, had je het ook wel gehoord. Zo is dat. Ja. Um... Dus de vraag die is duidelijk. Dat waarom er geen stand knop meer is... en mag die constant in het stopcontact blijven zitten. Want er zit een soort, als ik het goed begrepen heb van de andere een soort adopter tussenin. Ja. En ze hebben een telefoon. En die zit ook constant in het stopcontact. Hè? Een, een, een, een huistelefoon. Hmm. Soms. Ja, ik weet het eigenlijk niet met de tv, hoe dat zit. Hmm. Nou, maar, maar, ja... Ik maak me zorgen... Dat dat hoor, nee, ik, dat ja, nee, dat ik daar wel denk. Nee, dat begrijp die, ik. Van die brand, hoe je hier vaak, van de mensen in het bejaardhuis. Dus als kan er zo'n een kamer staat in de fik daar die tv te zijn. En die hebben ze dan vergeten stand-by uit te zetten of zo. En dat denk ja, ik. maar ik, ik vind het ook raar dat er geen stand-by functie op zit. Echt niet? Echt niet? Dat is toch gek? Ja. Alhoewel in de basis het natuurlijk raar is om ergens een stand-by functie op te zetten. Ja, Natuurlijk. Je, als je hem uitzet, dan zou die gewoon uit moeten zijn. Tuurlijk. Dat je ook geen schakelaars. Dus. is. een raar ding. Ja, dus nee, dat is dus de hele duur. Ze oh, ik, dus heeft hem niet bij de Aldi gehaald. <laughs> nee, bij het, bij, bij, bij het keten. Maar uh, hij was niet goedkoop. Dus, nee, het was ja, geen het, misdruk. Nee. Het is een magnusronie. Dus, maar dan mag je ervoor zorgen dat het er goed zit. Ja, ja zou je precies. bijna denken. Nou, 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Ed. Goed zo, ik wacht Oké, okay, doeg. Mevrouw Nieuwhuizen. Ja, goedenavond. Goedenacht. Uh, ik heb een vraag aan de zuster, geheel ja. in stijl, aan de zuster. Oh jee. Over, ja, uh, als je op het einde het jaar krijg je allemaal weer de ranglijsten van het beste uh, hotel, het beste, weet ik het wat. Ja. En uh, je ziet ook uh, de scholen, en nu ook ziekenhuizen. Ik zag een beoordeling van ziekenhuizen ja. in een tijdschrift. Wie beoordeelt de ziekenhuizen? doen ze dat onderling dat ze zeggen jok ja, vind jij wel goed jij mag wel één zijn en dan ben ik twee en zo ja nou ja er zijn natuurlijk wel rang, ranglijsten voor uh, wat is de beste wat is het beste ziekenhuis ja het lekkerste eten en de vriendelijkste verpleegster en zo maar wie beoordeelt de medische ingrepen ja ik weet het eigenlijk niet de, de, maar dat je dus een prijs kunt winnen voor de beste blinde darmenoperatie van 2013? Nou, noem maar wat. Dat ja. zou helemaal niet gek zijn, want dan ging iedereen ja. nog beter zijn best doen. Maar ja, in principe ja. ga je ervan uit dat iedereen natuurlijk al zijn beste best, best doet. En de, min, de minste dodelijke slachtoffers. Ja, de, uh, ja. ja. ja maar oh, ja. Ja, je, je gaat ervan uit dat iedereen daar natuurlijk bij voorbaat al... Uh... Zijn best doet. Ja. En niet doodgaat. Nou, nee, ja, dat, niet, nee dat bedoel ik niet, maar meer dat iedereen zijn best doet om degene die die opereert of behandelt niet dood te laten gaan. Ja, ja, ja. Maar uh, goed, als er toch een ranglijst is. Ja, maar je moet nooit een ranglijst hebben met welke dokter het minst mensen dood laat gaan, want dat zou... Nee, nee, nee. natuurlijk niet, maar er is wel een ranglijst van ziekenhuizen. Ja, precies, en wie, wie nou, bepaalt dat dan? Ja. Dat zou vanuit de patiënten moeten komen, maar ja, welke patiënt bezoekt nou alle ziekenhuizen? Nou, daarom, het, het is onbegrijpelijk. Ja. Nou, ik, uh, oh. er, is, er luisteren een paar mensen die in de zorg werken... en hopelijk bellen die alle drie nu, naar 0801121. Ja, maar die, weet, die werken in de zorg... maar die weten natuurlijk ook niet hoe die uh, ranglijst wordt samengesteld. We, nou. ik, ik weet toch ook precies nee. hoe de radioranglijsten in elkaar steken? Dat is nee? toch een stukje beroepsdeformatie? Ja, dat denk ik ook. Ja, dat weet wel iemand. 0800 1 1 1. Ik doe mijn best, mevrouw Nieuwenhuizen. Bedankt. Dag, Bedankt. dank u wel. Dag. Bedankt. Gert. Ja, Astrid. Hallo, Gert. Hallo, had je je haar al gewassen? Uh, nee, dat moet nog. Dat, wanneer wilde Dag. jij ook weer afspreken? Ja, nou, zeg maar. Nee, ja, nee, ik moet eerst mijn haar wassen, maar dan kan ik een beetje dat op elkaar afstemmen. Uh, dan ga je ga je al wassen. Oh, je wil morgenochtend meteen afspreken nemen? Dan moet ik uitslapen. Ja, ik ook. Morgenavond. Oh, okay. oh morgenavond. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat kan toch wel? Nee, nee, dan kan ik helaas niet. Want ah, uh, we de... hebt ook altijd van die smoesjes, hè? Ja, ik moet de nieuwe Donald ik... Duck nog lezen. Oh, die moet je ook <laughs> nog lezen. Ik moet de aftriks en de hooglinks nog lezen. Nou, zie je, het, gaat, het is gewoon niet voorbestemd, gaat. We hebben gewoon belangrijkere zaken. Ja, ja, daarom. Dus. Goed, maar, maar waar bel je over? Nee, nee, nee ja, oh. ik vroeg me af, als je je haar al gewassen had, daar, daarover bel ik. Ja, maar ik heb je de twee weken niet gesproken. Ik heb in de tussentijd natuurlijk wel een keer mijn haar gewassen. Oh, je hebt wel een keer je haar gewassen. Ja, maar het moet alweer bijna. Ah. Nee, maar ik luister altijd met veel plezier naar je programma. Maar waar bel je nou over, Gert? Ja, over je haar. <laughs> Dus, ja, maar doe je, doe je best? Ja, ik doe mijn best. Jij ook, ja, hè? Ja, dan ga ik nog even weer verder werken, dit, ja? Dit was het. Hier bel je voor. Ja, daarvoor belde ik. Nou, het was, het was de die, moeite was waard. Die... Ja. ja, daarom, hè? Zal het zat dus. begin beginnen en een eind aan. Nou, welterusten, Gert. Ja, welterusten. Dag. Dag. Wim, goeienacht. Hallo. Hallo. Vorig jaar op deze tijd uh, reden wij door New England... Ja. En achter op een autoruit stond het woord Coexist. Zeven letters. Uitgebeeld in zeven symbolen, bekende symbolen. Dus het man-vrouw symbool, Yin Yang, band de Bom enzovoort. Ik heb het verder niet meer gezien, ik kon het niet vinden op internet. En ik zou willen weten of uh, door wie dat uitgegeven wordt of dat te verkrijgen is. Ik wou graag zo'n uh, sticker hebben. Oh, maar precies die sticker. Ja. Yeah. Um, ja, nou dan moet hij misschien nog één keer goed beschreven worden. Want er staat coexist op. Ja. In, maar. Ja, dus hier en letter eh, wordt ja. uitgebeeld door een symbool. Poeh, dat kon wel eens lastig worden, hè? Dat vond ik ook. Daarom ik. Ja. Nou, ja. Um, ik ga uh, gewoon oproepen. Want dat uh, doe ik eigenlijk het beste. Een 0800 1121, Maar is het, het wordt bijna handiger om te... Ja, dat is lastig natuurlijk. Maar ik denk Om zelf zo'n sticker te laten maken. Want uh, als die vorig jaar in New England op een auto ja, zat... Nou, ik weet het ook niet meer precies. dus ik... Oh ja, we hebben trouwens wel een foto ervan. Dus dat zou ik eventueel. Ja. Maar is het uh, is natuurlijk handiger als iemand zou zeggen van... Uh, het wordt uitgegeven door die of die vereniging. Of het heeft te maken met een of andere ideële organisatie. En dan zou ik me daartoe kunnen richten. Ja. Nou, 0800 1121 als iemand het herkent. Coexist en een aantal symbolen, waaronder jing en Yang. in symbolen. Precies zeven ja. symbolen op een rijtje. Ja. Nou, interessant. Ik ben benieuwd. Uh, ik, uh, ik hoop er het beste van, Wim. Oké, okay, ik ga Goeien... kijken hoe lang ik wakker blijf. Ja, dat is altijd een uh, goede optie. Dankjewel. <laughs> Doei. Dag. Tim, Hansen, goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. zeg het eens. Ik uh, had het antwoord op de vraag over de televisie. Oh, vertel, Tim. Nou, uh, bij uh, eigenlijk alle moderne televisies is het zo dat die in principe dus altijd uh, aanstaan. Ja. De stroom blijft er altijd op staan. Ja. Uh, niet zoals bij die oude, maar zoals meneer al sprak, dat hij echt uit met een knop. Nee, dat hoeft dus niet meer. Nee. Er blijft zeg maar, een soort van klein computertje actief. En die kijkt eigenlijk alleen maar of jij met je knopje op de afstandbediening drukt. En als dat zo is, dan activeert hij zeg maar, pas echt de televisie. Oké. Okay. En tot die tijd staat hij in een soort van slaapstand. Ja, stand-by noemden we dat vroeger. Maar nu staat hij in een soort van echt een diepe slaapstand. Maar is er geen brandgevaar dan? Want ze zeggen altijd dat dat niet mag. Nou ja, kijk, officieel, eh, ze zijn er natuurlijk nu op gemaakt om zo 24 uur per dag, zeven dagen per week aan te kunnen blijven staan. Ja, uh, oh. Dat de, ja, ze maken er geen standbiken op meer op. Dus in principe zou ik moeten kijken, ja, kijk, het is natuurlijk zo bij die, die grote beeldbuizen van vroeger. Die ja. allemaal stof omheen zitten en oh, nou, ja. Ja, dat is de vaak brandgebouw. Bij die platte LCD-televisies of uh, nieuwe modellen, of zeggen, die, ja, die hebben daar veel minder last van. Dus de kans dat je daarmee je, je huis in de in de zet, zeggen, is uh, ja, vrijwel uh, nul. Maar ja, het kan natuurlijk alles gebeuren. Er kan de kostleiding ontstaan, maar ja, dat kan ook in je waterkoker, die ook al ingedrukt gedrukt zit. Maar waterkoker staat nog in de zit nog in de stoppen. zijn ook van die typische dingen, ja. Ja. Nee, maar, ja. Uh, In principe zou dat misschien dus geen, geen kwaad moeten kunnen en dat is het eigenlijk uh, heel normaal. We zijn eigenlijk geen, uh, geen televisies meer, maar nog. Uh, echte Ja, echte Ze zijn er wel, maar ze zijn waar waardoor echte schakelaars zitten. Oké, okay, dus het hoeft ze geen zorgen te maken? Hoeft ze geen zorgen te maken. Hé, gelukkig. Nou, dankjewel Tim. Ja, ik weet ook nooit altijd op de vraag over de ziekenhuizen, maar ik wil andere mensen ook wel de kans. Nou, nee, kom maar door hoor, want dan hebben we weer ruimte voor nieuwe vragen. Dat maakt niet uit. Nou ja, die, die, die, die lijsten die worden uh, uh, gebaseerd op uh, de gegevens die die ziekenhuizen zelf moeten aanleveren. Dus zij moeten zeg maar per behandeling, dus dat kan zijn van een gebroken been tot een bepaalde operatie, moeten zij aangeven wat hun zeg maar, succesrate is, dus hoeveel mensen er bijvoorbeeld overleden tijdens de operatie, uh, hoeveel mensen naar de hand nog complicaties kregen, dat wordt helemaal gevolgd. En dan moeten ze één keer per jaar of één keer de zoveel tijd rapporteren. Ja. En op basis van die gegevens, dus hoe vaak voert een operatie de ziekenhuis een operatie uit, en hoe vaak gaat het bijvoorbeeld goed, en hebben mensen geen complicaties op, nou, dan krijg je een soort van punten voor, en nou ja, daar wordt dan gewogen tegenover alle andere ziekenhuizen, en dan krijg je een ranglijst. Wauw. En daar zit ook een stukje klanttevredenheid in, bijvoorbeeld. Hè. Dus, ja, nou, ja dat mag de... ik hopen. Ja. ja. En uh, hoe vaak moeten mensen terugkomen bijvoorbeeld, voor een behandeling? Hè. Is dat twee of drie keer, of misschien tien keer geweest? En hoe complex is zo'n behandeling? Want het oh, ja, is natuurlijk ook een verschil als je iemand uh, een open hart operatie geeft, of uh, een kijkoperatie Dus nou ja, dat wordt allemaal meegewogen en... Daarvan, uit die gegevens die ze zelf aanleveren, komen die uh, ranglijst. Oh, en hoe weet je dat? Ja. ja, ja. De overige interesse in dit soort dingen denk ik. Oh ja, nou ja dat, is, dat vind ik nog eens een goede reden. Nou, hartstikke goed, Dankjewel, Tim. Ja, graag gedaan. Fijne uh, avond nog. Ja, dank hetzelfde. Dag. Dag. Doei. Een goeie, zegt het. Uh, we een hoop uh, vragen meteen in één keer beantwoord. Dus nieuwe vragen zijn uh, van harte welkom hoor. 0800-1121. Jan van der Meulen. Dag, Astrid, met Jan van der Meulen, ja. Dag, Jan van uh, der Meulen. Ja. Je had het net over waterkoker. Vroeger heette ding een dingetje, snelkoker. Een snelkoker? Oh. Ja, heb je de naam nooit gehoord? Nee, maar dat is dan oh. heel vroeger. Nou, ik ben van 1949. Ik ga niet vragen hoe oud je bent, maar. Uh... Nee, maar ik heb hem nooit een snelkoker genoemd. Nou, dan nou, zullen we hem maar de vraag die ik had, die kun jij beantwoorden. Oh. Uh, je begon net met het programma van uh, nog twee maanden te gaan, dan is het 2014. Ja. Maar blijft het programma bestaan of verdwijnt het? Ja, nee, we blijven. Jullie blijven? Oké, okay, dan ja. heb ik uh, gerustgesteld. We, we zijn verlengd tot 1 januari 2015. Ja, ja. Of verlengd? Ja. Dus er, zit, er zit wel een deadline. Uh, ja, en, uh, het is, en, uh, de tegenwoordig is niks zeker, hè? En tijd en golflengte dat blijft hetzelfde, om het zo maar te zeggen? Ja, alles blijft, uh, zeg maar, met aanzekerheid, grenzen de waarschijnlijkheid hetzelfde. Ja, ja. Okay. Ja. En dan heb ik nog een kleine vraag. Uh, dat boemeltje tussen Kampen en Zwolle, wat gebeurt er nou mee? Uh, dat ja. rijdt van Kampen naar Zwolle en weer terug. Dat blijft rijden. In, oh, dat, ik, dat weet ik niet. Nou, dat, de bedoeling was dat hij nog een jaar zou, hij zou destijds uh, stoppen over de Flevolijn. En dan zou die nog een jaar verlengd worden. Dus dit jaar nog. Maar ik weet niet wat er daarna. Dat heb ik niet. Oh, dat weet ik ook niet. kunnen volgen. Want ik ben een paar keer via de Flevolijn langs kampen gekomen. Maar dan zit je nog een behoorlijk eind van kampen af, dacht ik. Ja, dat is. een En je hebt een prachtig oud station. Waar vandaar je zo het centrum van Kamp in loopt. En inderdaad het nieuwe station van de Hanslijn Het is een fikse wandeling. Ja, nee, maar als iemand dat niet weet, dan denk ik, we gaan een dagje kampen doen. En je stopt dan in de middle of nowhere. Ja, En we gaan wel bussen. Oh, dat wel. Worden bussen ingezet. Ja. ja. ja. Goed, goed. Goed, staat goed, genoteerd. Nou, ik, uh, ja. ik ga slapen, want ik moet morgen vroeg naar mijn werk. Maar uh, ik wil binnenkort nog wel eens worden vragen. Is goed. Wel Welterusten, Jan. Dag. Slaap lekker. Doei. Hoi. Klaas. Goedemorgen, Astrid. Hallo, Klaas. Je had gemaild, ja. zag ik. Ja, dat klopt. Vind ja, ik dat zo heb slim? Ik een paar keer. Ja. Wat zeg je? Nee, vind ik dat zo slim, want dan hoef je niet uh, een half uur in de wacht te hangen... of 27 keer te proberen te bellen, want je mailt gewoon. Nee, ja. nee dat, is, dat is niet de reden. Oh. Ik heb al een, uh, een aantal vrijdagochtenden zeg maar, uh, vanuit de vrachtwagen heb ik, uh, proberen te bellen. Ja. En ik heb toch een, een heel bekend... Uh, KPN, hè? Een he? provider heb ik. KPN, hè? Ik weet niet of uh, dat de oorzaak is, maar ik kom er niet bij. Ja, nee, maar ik... Ik, ik weet het niet, maar ik heb me laten vertellen dat KPN s'nachts de beschikbaarheid van 0800-nummers terugschroeft. Oké. Okay. Maar dat maar, dit lijkt mij heel onwaarschijnlijk, maar dat is wat mij verteld is. Want ik hoor zo vaak van mensen dat ze niet uh, naar dit nummer kunnen bellen met, uh, als ze een KPN-abonnement uh, hebben. Ja, en ik hoor met regelmaat uh, hoor ik een, ja. een collega-chauffeur... Uh, die dan ook in de vrachtwagen zit en ja. die belt wel. Ik denk, nou, het zal allemaal wel. Ja, het is raar. Ik vind het ook een raar verhaal. Maar ja, ik... Het komt uh, mijn mail. Ja, nou, heel slim, Klaas. En wat was je vraag? Nou, ik ben al, uh, al enkele jaren op zoek naar een, uh, een televisiereclame. Ja. Uh, dat gaat over een, uh, een klein jongetje... wat zeg maar thuis... Uit school komt. Die komt zeg maar de keuken in. Daar staat zijn moeder bij het aanrecht. En dan gaat hij zeg maar naar uh, zijn slaapkamertje toe. En dan zit hij aan, uh, aan een bureautje. En dan komt zijn moeder komt op een gegeven moment binnen. En die vraagt van. Uh, ja, als ik het me goed herinner allemaal. Hoor, van, wil je een boterham? En dan zegt hij met een. Ja echt. Een gezicht eigenlijk. Dan trekt hij echt zo'n fronsbekkie. En dan zegt hij: uh, zaken eten. Huh? En daarmee yeah. duidt hij eigenlijk zijn vader uit. Van, uh, die krijgt dan ook regelmatig uh, eten aangeboden van, uh, van, van zijn moeder of van zijn vrouw. En dan zegt hij: van nee, hey, ik blijf van de zaak eten. Dus hij doet eigenlijk een beetje zijn vader na. Oh ja. Yeah. Maar ik kan er niet achter komen van wie die tv-erbalm is. Poeh. Dus ik sterren... je weet ook niet waar het gewoon voor is? Nee, weet ik ook niet. Of het voor, uh, voor brood is, of dat het voor beleg is. Ik heb het via de ster geprobeerd en daar krijg ik ook... Uh, weet het op ook het is. Zaken eten. Ja, Zaken. Ja, ja. Zaken eten. Oh, het begint uh, heel veel lawaai te maken. Ben je er nog, Klaas? Ja, ik ben er nog. Ah, Oké, okay. nou ja, misschien komt het iemand bekend voor. Dat is wel grappig. Het, het, mij, uh, ik, ik weet dat het alle reclames. Want ik ben een van de twee Nederlanders die het leuk vindt om reclames te kijken. Maar... Uh, ja. maar ik, ik heb ook de oude box uh, teruggekeken. En... Hij komt me niet bekend voor. Ik uh, zie hem niet. En wanneer was het ongeveer, denk je, dat hij uh, televisie was? Uh, even kijken hoor. Ik denk dat het een jaar of... Uh... 89 geweest. geleden. Oh, zo lang al. Ja, oké. Okay. Nou, misschien herkent op. iemand het en belt naar 0800-1121. Ik doe mijn best. Hartstikke fijn. Succes Yo. met het programma. Rij voorzichtig. Okay. Hou je veilig, veilig Klaas. Ja. Dankjewel. Doei. Robin. Ja, daar ben ik. Hallo, Robin. Ja, over het lijntje Zolle Kampen, hè? Oh ja, ja. Ja. Nou, uh, weet je, uh, er is een probleem... Uh, oh. Het heeft te maken met de aanbesteding. Uh, het lijntje Zwolle Kampen uh, blijft bestaan. Uh, de bedoeling is dat er het heet tegenwoordig een uh, light rail uh, van gemaakt wordt. Alleen, uh, er is ruzie over wie de aanbesteding gaat doen. Uh, het is een probleem tussen de, pro de provincie, geloof ik, en, uh, nou, en degene die uh, het moet gaan doen, uitvoeren. Maar het spoorlijntje blijft bestaan. Er komt zelfs bovenleiding, want het is nog steeds een dieseltreintje. Oh, ja. Ik ben er toevallig nog dit jaar geweest. Maar uh, het is inderdaad het mooiste aankomststation in Nederland, hoor. Uh, nou, um, dus, daar zijn ze dus gewoon niet uit. En, uh, maar het lijntje blijft bestaan. Het uh, wordt een tram, eigenlijk. Oh. Het nieuwe woord is uh, lightrail. Die gaat dus wow. ook weer stoppen in de polder voor de bekende in Mastenbroek enzovoorts. Oh. Ja. In Mastenbroek? Ja, dat ligt er tussendoor. Dat is een van de weinige dorpen in Nederland die geen openbaar vervoer heeft. Mastenbroek? Ja, dat ligt er net tussenin. Ligt dat bij uh, Serebroek? Serebroek, Mastenbroek? Uh, Zonnekampen. O? Oh? Nooit ja, verhoord, Ik ben wel spontaan in, hoor. Maar, uh, ja, dat is hoor, de bedoeling van, van dit programma. Ik ben bezig, Mastenbroek. Ja, nee, ik rijd ja. rij nog wel eens tussen Campus Zwolle, maar ik heb nog nooit... Nou, uh, uh, dan kom je dus naar, uh, naar de nieuwbouw, hè, die uitbreiding van Zwolle. Want ik heb het nog recent gereden, dat lijntje. Ja, Holtenbroek. Ja, daar ligt de polder, Mastenbroek. En in het midden van die polder, daar ligt een... Ja, dat klinkt heel logisch, Holtenbroek, Het is een dat er een kerkje staat. Oh. <laughs> en er was ooit in het verleden, was daar ook een spoorhalpe station dus. En wow. uh, dan heb ik zelfs nog een fotootje van in huis. Ach, wat leuk, uh, uh, uh, ja. Robin. Nou. nou, weer wat geleerd. Huh. Uh, ik ben, ik ja. ben helemaal bij. Ja, dus de trein wordt een nou, soort van Nou, dus tram. de meneer die, die zegt, zet, zet, wat gaat er nou gebeuren? Ja, uh, uh, dat lijntje blijft verlopen. Nou, ik ga er vanuit dat het voorlopig blijft rijden. Uh, door NS. Uh, Maarke, uh, maar het de bedoeling is dat een zo... vervoerder gaat worden. En dat er dus een tramlijn van gaat maken. Wat tegenwoordig Lightrail heet. Maar kan die light rail dan niet een stukje om door Stadshagen? Dat zou makkelijk zijn. Ja, daar, daar, daar moet het natuurlijk ook een halte komen. Oh, dus Stadshagen, Masterbroek, Zerenbroek, Kampen. Ja. ja, dat lijkt mij op zich... Uh, best Verzinnen we, op plan, we nu... Uh, nou, Want het station Kampen-Zuid ligt heel ver buiten de binnenstad. Ja, oh, daar is trouwens ook een mooi verhaal over. Oh. Als ik nog verder mag. Uh, uh, het, huid, uh, nee, uh, het, het oude station Kampen, dat heet nog steeds Kampen... Er was ook nog discussie over toen uh, de Flevolijn werd aangelegd... en het nieuwe station Kampen-Zuid werd aangelegd. Ja, uh, Ja. NS wilde dat dus het station Kampen noemen. Ja. En toen moest het, het huidige station Kampen uh, vernoemd worden, na, uh, hernoemd worden ja. naar kampen IJsselmuiden. Want het ligt natuurlijk ook... Eigenlijk in Ijselmuiden gewoon, gewoon IJsselmuiden. Ja. Ja. Nou, uh, dat ging dus niet door... Uh, alleen dat is natuurlijk voor de toekomst zelf weer het plan. Dat Kampen Zuid Kampen gaat heten en kamp, het huidige station Kampen dus Kampen Zuid. Het is ook wel verwarrend allemaal, hè? Ja, ja, ja. Ik, uh, nou goed, je moet wel. Uh... Ja, nou uh, fijn dat je het weet, Robin, en wij dus nu ook. Goed, uh, dat was mijn eigenlijk Graag. Goed zo. Nou dan, en, dan uh... hang ik op en dan oh, wou je nog wat zeggen? Nee. Oh, dan ga ik, kan ik een plaatje van Train draaien. Dat is mijn lievelingsbeentje. Uh, van wat? Train. Train? Train. Trein. Ja, oké. Okay. Ik uh, ga Trein. het luisteren. Okay. Dan ik breng mijn radio weer. Nou, ik kan ook over de telefoon, maar de radio is beter. Ja. Ja. Ja. ja, dankjewel. Zet ik hem Moi. aan, oké? Okay? Doe. Ja. Doe Robin. Train. Is dit? Radio 1. En 50 Ways.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 the sting You were my everything Someday I'll find a love like yours A love like yours She'll think I'm Superman Not Superman Anything How could you live on your own court? That's cool but if my friends ask where you are I'm gonna say She was called 50 Ways van Train. Sjak! Ja, goedemorgen! Goedemorgen! Ik bel over die meneer met je reclame. Oh, vertel! Want er was uh, een jongetje van... en die zei. Ja. Dus moeder zegt: zaken wil je eten. Hem... zaken ja. eten? Ja, zaken ja. eten. Ja. Dat was van Calvé-pindakaas en dat jongetje dat noemde ze Pietje Vitamientje. Nee, joh, Pietje Vitamientje. Ja, dat is dat jongetje ja. dat zei. Um... Oh, wat zei die ook alweer? Ehm. Um... Het is, het is toch gewoon lekker, hè? Zoiets, zei die. En voor mij was dat, eh, jongens, een pietje pietamintje. Of er zaten vitamintjes in, zei die toen naderhand. Ja. En voor mij was het gewoon kalvé-pindakaas. Nee, nee, petje. Ja, maar het, misschien was het ook kalvé-pindakaas, maar dit was niet petje pietamintje. Petje pietje. Pe pietje eet die. Pietje petamintje. Die zei op Piet. een gegeven moment. Ja, die zei op een gegeven moment. Stom, hè? zei die. Oh, nou, dan zit ik fout. Dat was zo'n klassiekertje. En dat was ook langer geleden, hoor, dan acht, negen jaar. Ik, ja. Van, uh, ja. van, die, kap, van die pindakaas? Ja. Beetje Pietermietje, ah, dat, ja, uh, dat, dat is Pieter, denk Pieter ik Pieter al Mietje wel vijftien jaar geleden als het niet langer is. Nog wel ja, langer, denk ik. wel. Ja. Maar ik dacht dat het dat was, dus ik denk, ik zal het vertellen. Ja, sympathiek, want dan gaan er weer andere mensen bellen die zeggen... nee joh, dat was het niet, nee, dat was wat is anders. Wat anders. Ja, ja, precies, dus dat is een hele goede voorzet. Leuk geprobeerd, Jacques, dankjewel. Ja, oké, okay, goed. Hoi, Goedendag, doeg. Da. En dan keur ik het af terwijl ik nog geen andere antwoord heb. Dus uh, bel vooral even met het goede antwoord. Klaas, die zoekt een reclame van een jongetje die achter zijn bureautje gaat zitten... en dan zegt zijn moeder, wil je een boterham? En dan zegt het jongetje, nee, ik wil zaken eten. Ja, waar het nou reclame voor geweest is, Klaas weet het niet. Ik ook niet. 0800-1121. Tatjana de Vries, goeienacht. Ja, hi. Hallo, zeg het eens. Ik, um, volgens mij is het McDonald's. Oh. Maar ik twijfel wel een beetje. Je had in die tijd ook een reclame van McDonald's... waarin uh, een groepje jongetjes in een, in, op een feestje... Jongetjes van een jaar of acht. Ja, mijn vader is advocaat. Oh, mijn vader, oh, de... ja. oh. Oh, mijn en... vader werkt bij McDonald's. En volgens mij is het uit die tijd. Maar, maar... Dat, was, dat, dat was wel een goeie. Want dat jongetje dat dan <laughs> zei... mijn vader werkt bij ja. McDonald's... was het was zoontje de van de Jan de, de Beaufort dus dan is je vader internationaal ontwerper, waar half Nederland dankzij de beste man twee dezelfde fasen in de vensterbank heeft staan. Ja, en dan jok je dat, dat hij bij de McDonald's werkt. Dat was wel goed gedaan. Ja. Maar volgens mij is het uit dezelfde tijd. Ik moest daar namelijk aan denken. Maar ik ja. twijfel er nu wel aan, want ik ben er natuurlijk ook opzoeken op, uh, op YouTube. en Ik kan hem nog niet al. terugvinden. Nee, ik kan het niet echt direct terugvinden. Ook niet op zaak eten. Want dat zei dat jongetje. Niet zaken eten, maar zaak eten. Met dat verwende smoeltje uh. van hem. <laughs> maar eten. dat was... Het, maar het klinkt wel als... Alsof, want ik zit dan te kijken naar wat de clue van die reclame geweest kan zijn. Ja. En dat dat de ook. clue kan natuurlijk geweest zijn dat die vader altijd bij de McDonald's ging eten. En dan ja. zei hij van nee, ik eet wel op de zaak. Ja. Dat en, is, en, en volgens mij is het in diezelfde... Dat heb je vaak met commercials. Dat, ja, een spin-off. Ja. ja, ik weet niet hoe het heet, maar dat inderdaad. Ja. En dan heb ik nog iets. Die Coexist sticker. Ja. Mm. Dat is een bumper sticker. En die kun je gewoon bij Amazon uh, kun je die kopen. Echt waar? Ja. Die kun je ja, gewoon bestellen. Je kijken, nou, wat leuk. Ja. Ik heb hem al getweeten aan je. Oh, dan moet ik even kijken. Kijk waar. Doe we drie dingen Kijk, tegelijk. Ja, dat kan jij. Je vrouw? Ja, dat is waar, maar dan uh, ben ik toch een beetje afgeleid. Nou, ik ga hem zo even opzoeken. Wat goed, Tatjana. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, jij bent goed bezig. Dankjewel. Ik ben goed bezig. Fijne ja, nacht. dat je het even weet. Hoi. <laughs> dag. Hoi. Meneer Lamai. Hoi, goeiedag. Dag. Goeienacht. Morgen. Goeie, ja. goeie dinges. Ja. Ja, hè? Zeg het eens dus. Ik heb het een... Ik, heb, ik, ik, ja, ik zat er wel een hele tijd naar met je vraag. Ik ja. luister vaak naar je radioprogramma. Een hele leuke trouwens. Ah. Eh, waarom mensen, als ze dus ja of nee zeggen, dus dat ze met hun hoofd gaan knikken. Oh, ja. Waarom dat is. Ja. Eh, waarom dat niet andersom is bijvoorbeeld. Ja. <laughs> dat, dat zou wel verwarrend zijn. Maar ja. ja, als het ooit andersom was ingevoerd, dan had het wel weer gekund. En waar het vandaan komt... Dus ja, knikken en nee schudden. Ja. Ja. Zit hij te knikken ondertussen aan de telefoon? Ik, euh, ik hoop dat iemand daar een antwoord op weet. En belt naar 0800 1121. Ik ga mijn best doen. Ik hoop het ook. Bedankt voor de vragen. Dank je. Dag, dag. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt gebruiken voor vragen en natuurlijk antwoorden. Klaas is dus op zoek naar een reclame van een jongetje dat achter zijn bureautje zit... en als zijn moeder dan vraagt wil je een boterham, zegt nee, ik wil zaken eten. En meneer Lamai, die had ik dus net aan de telefoon, die wil graag weten... waar ja knikken en nee schudden vandaan komt. Rinsjan, goedenacht. Hallo Astrid. Hallo, zeg het eens. Um, ik heb... Oh. Toe, dat was even brandend Ach, wat een slecht moment, zeg. Ja, um, ik heb een vraagje over uh, ionisatie. Ik heb een scheerapparaat. Ja. En als ik daar staat op, dan uh, dat hij ook aan het ioniseren is als ik scheer. Echt waar, wat ik handig. wat dat precies is. Ja, want als je dan zeg maar gaat ioniseren, wil je wel graag weten of je toe was aan ionisatie of niet. Ja, toch? Ja, maar, ja, maar ik, weet, ik vraag me ook af precies wat het eigenlijk is. Wat, wat, wat, wat het dan uh, inhoudt en wat het dan precies doet. Ja, ja dat snap ik. Want voordat je het weet uh, ben je dag in dag uit aan het ioniseren. <lacht> en uh, het, het blijkt dat je eigenlijk helemaal niet uh, ontvankelijk ja, bent voor... Io misschien heb je wel een ionisatieallergie. <lacht> ja, ja, omdat het iets met zucht. Dat is zo iets, zo iets is als gsm-straling of zo. Dat kan ook nog. Maar dan zou erop staan: waarschuwing, Ioniseert. In plaats van: ja, koop precies. dit scheerapparaat, want het ioniseert ook nog eens een keer. Wauw. Ik denk van: nou, ik denk misschien uh, trilt hij meer of zo. Of komt er een zoom-zoom-geluid extra uit. Maar nou, dat heb ik ook niet kunnen, uh, kunnen bespeuren. <laughs> nee, ik, ik heb ook altijd zo'n ruzie met. Um, al die reclames voor gezichtscreme, waar dan uh, X-pro-exatine in zit. Dat ik denk van oh, ja. ja. Ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe heet het ook alweer? Uh, uh, Omega-3? Oh, nee, nee, nee dat is voor de margarine. Dat, dat, dat, dat, dat zit ook in de vis, toch? Ik weet het niet. Maar dus soms dan zitten er dingen in waarvan je denkt van ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat wel op mijn gezicht wil smeren. Nee, inderdaad. Dat, dat, dat maar dat klinkt inge, inge omdat... Naam. Ze brengen het dan zo dat je denkt dat het reclame is. Oh, dit scheerapparaat ioniseert. <lacht> dat moet ik hebben. Maar, want je vorige ioniseerde niet, Rins, Jan. Nee, nee, dat was een eentje. Die was ik, uh, dat was een uh, Nederlandse, van een Nederlandse merk. Ja. Uh, dat is eentje van een Duits uh, merk. En op die schoor top. gewoon, ja. scheerde. scheerde. Die... die, die... Is, ja, ja daar, die ene was met een uh, driehoekmodel. Uh, en dit is een uh, rechthoekmodel. Ionisatiemodel. <lacht> ja. Nou, uh, ik, uh, ik ga heb op ik zoek ik naar het antwoord. antwoord. Ja. Ik ja. heb nog twee vraagjes hoor. Oh jee, ja. Um, het, een, nog een vraagje. Want als je bijvoorbeeld dan, uh, hier vandaan... en je gaat op, op de couchie, noem dat, naar... Uh, Duitsland of zo, of Oostenrijk. Dat je dan pas naar uh, Vira aan de wc uh, hoeft of zo. Dat heb ik wel heel vaak eigenlijk. En ik vraag me goed hoe dat ook kan. Dat je op vakantie de eerste dagen niet naar de wc gaat? Ja, en, uh, dat je in een andere omgeving bent. Ja. Goed, en had je nog een vraag? Ja. Uh, nou ja, ik, haal dus wel eens, ik koop het dus wel eens in een winkel. Van, en van een winkel, weet ik veel wat, koop ik dan wel ze? Uh, ja oude toiletten, oude nou ja oude toiletvaak, jij koopt vaak ook wel parfum. Nou eigenlijk niet echt, maar de meeste vrouwen oh. wel hoor. Oh, Oké. Okay. Ja. Maar in ieder geval het vreemde is en dat heb ik al een paar keer ervaren als je dan bijvoorbeeld zo'n zo'n dan in de winkel dan ben je bijvoorbeeld ja. even weg en je denkt oh ja ik ga even geuren uh, ruiken mm. en dan ben je in zo'n winkel. Ja. En dan sprijt je zo'n tester op en dan denk je van, goh, de volgende dag heb je het gedoest en al en dat ruikt dan steeds. Ik denk, wat ruikt het dan lang? Eh, of je krijgt zo'n testetje mee en dat ruikt dan heel erg lang en dan denk je, oh wat leuk, een lekkere geur. die blijft heel lang hangen en dan koop je dat uiteindelijk en dan is het dan een dag alweer weg. Dus ik zit me af echt te vragen waar? over die testers. Ja, of echt dat haar. de testers gewoon anders in elkaar zitten dan wat je uiteindelijk ja. in het flesje koopt. Klopt, Ja. Ik denk dat die concentratie gerust of gewoon veel sterker is in zo'n proeflesje of in een tester dan uiteindelijk het ding is wat je eigenlijk koopt. Zou het? Nou, ik heb dat heel vaak als dit af te vragen. En dan, hè, dan, dan uh, denk je van, dan nou, krijg je als een tester thuis gestuurd, omdat je iets hebt gekocht. Ja. Nou, en dan doe je dat op. Nou, en dan heb je gedoucht en, dan, en een flink schrobben en, en daarna ruik je het nog. En als ik dan mijn eigen uh, ATC gebruik, dan is het eigenlijk al gewoon al zomaar weg. Nou, ik heb er nooit over paar nagedacht. Paar nee, maar dat hebben ze dus al een paar keer gehad. Dus ik zit me gewoon af te vragen van... Uh, nou, zit daar geuren uh, extract of zo in? Of, of is dat dan... Uh, ja, hebben ze dan gewoon voor die testers, of voor die testdingen al een keer een andere versie? Want ik was een keertje laatst in zo'n winkel. Toen zei die vrouw, nou weet je wat, ik zei, die testen zitten daar bijna helemaal vol. Ik ja, denk, maar doe maar die testen toch? maar. Toen zei ze, nee meneer, dat kan niet. Ja, dat dat heb je geen testen meer. En zo doe ik dat volgende flesje open. Ja. Dan praten ze een keer over een andere over zeepjes. Oh, nee, zo? Nee. Ja, dus ik, ik weet het niet, maar... Dat wil ik echt heel graag weten. 0800-1121. Ik ga op zoek, Rins, Jan. Oké. Okay. Nou, ik ja. hoop een goede vraag. Hoor. Ik heb er een hele week over na Nou, je hebt goed gewerkt. Maar pas op met ioniseren, hè, want het kan hard gaan. <laughs> ja, ik weet niet wat, Jo. Wat komt dan? <laughs> nee. Dit, Nee, maar ja, als je de, straks dan zit je met overionisatie. Dat moet ook niet. Nee, dan moet ik weer aan de, aan de, aan de op de pluspool hangen. Ja, de nee. anti-ionisatie moet je dan <lacht> aan gaan schaffen. Nou, eh, nacht nog. Doeg. Oké. Okay, hoi. hoi. Mevrouw Van Dijk. Klaar. Hallo. Met uh, Jannie Van Dijk. Oh, de... U bent de overbuurvrouw. Ben jij mijn overbuurvrouw? Ja, toch? Dat weet ik niet. Nee, zeg, dat geloof ik niet. Zeg maar schuin... Ja, nou, wel in Kampen. Wel. Ja. Nou, één grote buurt, buurvrouw dan. U weet, al vast, u weet vast dan hoe het zit met het lijntje. Um, ik heb begrepen dat het vier jaar nog blijft. Oh, oh. En dat het dan weggaat. Maar ja, die meneer is al beter weten dan ik hoor dat... Uh, uh, maar wij kennen elkaar wel van uh, de lokale omroep. Oh, die Jannie van Dijk. Kijk, zie ja. je dat? Want Van Dijk is wel een echte Kampense naam. Dus ja. het is meteen... Ik denk, ik, ben, ik, ik heb de overbuurvrouw aan de telefoon. Oh, nee, maar Jannie. Van ja, maar zit je nog bij de lokale omroep in Kampen? Nee, nee. Oh, oh dus daar vandaan heb je niet in de, in de gaten gehouden hoe het zat met het lijntje. Nee, met, nee. Het, uh, met het boem Ik heb er eens. nog wel een leuke foto van. Bij de, bij de, bij de molen. Daar sta oh, jij ook nog op. Ja, die heb ik ook. Een groepsfoto. Oh, die heb jij ook. Ja. ja. Dus we zijn er samen naartoe gegaan, weet je wel. Ach, ja. Met hele groep op de foto. Koud was, leuk, was het. He? <laughs> huh? Ik vond het koud. Ja. Dat weet ik ja, nog. Ja, dat klopt. Ja. ja, dat klopt. Oh, wat grappig. Maar, ja. Ik heb nog een vraagje aan je. Ja. Uh, Jij bent nog nooit in de Mastenbroekenpolder echt helemaal door de Mastenbroekenpolder geweest? Nee, ik ben blij dat jij nu zegt dat de Mastenbroek echt bestaat. Ik heb het nog nooit gezien. Nou, fiets jij graag? Nou, niet echt, Jannie. Maar ik wil het wel een keer doen. Als jij zegt waar ik heen moet fietsen voor Mastenbroek, dan doe ik het. Dan gaan we samen een keer. gaan we doen een rondje Mastenbroek. Maar dan, is, hoeveel kilometer is dat? Nou, dat is niet zo ver maar een kilometer of twaalf of zo. Dan wachten we even tot het weer wat warmer is. Ja, gaan we het voorjaar. Van het eind voor... voorjaar gaan wij naar Masterbroek fietsen. Ik vind goed, nu al een van, goed ik idee. Moet nou elkaar bereiken? Nee, maar dat kan ik. Ik vind je wel. <laughs> ja, dat komt goed. Oké. Okay. Nou, leuk Janny. Dankjewel. Dat gaan we echt doen. Ja, ik zie je van de lente, maar ik kom je voor die tijd vast nog wel een keer tegen? Zullen we hopen? Oké, okay, dag. Oké, okay, zeg. Goedendag nog. Dag. Dag. Meneer Hogevorst? Ja, met Bela. Ah, hallo. Nacht. Dag. Ik zeg heb een antwoord uh, over de ziekenhuizen. Oh, vertel. Uh, ik heb uh, van de week de 4 gekocht. Ja, dat geeft Normaal niet. Koop ik koop die nooit, want ik vind het veel terecht blad. Maar in ieder geval. Oh. Ja. Ik had op de radio gehoord dat er zo'n heel verslag over allerlei ziekenhuizen in stond... en allerlei aspecten die daarmee samenhingen. En dat vond je dan wel weer interessant? En dat vond ik interessant. Ik okay. heb een hoop mensen die daarmee te maken hebben. Dus uh, vandaar. Nou, vertel. Um, en daar staat dus uh, iets van 19 of 20 pagina's in... over allerlei onderzoeken en ins en outs... Uh, ...van alle ziekenhuizen in uh, ons land. Ja. Yeah. En uh, dat is... Uh, ...gedaan, dat onderzoek... ...door Elsevier zelf... ...en het bureau SIRM. Wat dat mag betekenen... ...mag Joost weten wat yeah. mij betreft... ...maar dat moeten ze dan maar even googelen of zo. Oh ja. Yeah. Dus dat is SIRM... ...en dan is de, de S en de R en de M... ...zijn hoofdletters... ...en de I is een uh, kleine letter. Oh. Het is nogal een hele aparte afkorting ook. Sociaal institutoren ja. medicijn... Uh, nee, ik kan het er niet 1, 2, 3 uit aflezen. Nee, ik ook niet. Nee, nee. Nee, meestal ben ik daar ook vrij handig in, maar dit keer wil het niet lukken. Nee. Nou ja. uh, maar de, dus als die, die mevrouw meer wil weten, moet ze gewoon de Elsevier even halen. Ja, maar nee, daar hebben we natuurlijk niks aan. We moeten eigenlijk gewoon altijd een gewoon een samenvatting hebben... van de bronnen die mensen zelf in huis hebben. <laughs> Want... Nou, ik heb het zelf nog niet gelezen, eerlijk gezegd. Maar dat is nou ik heb, jammer. Ik heb het hier voor me liggen. En, uh, want dat hoeft niet, niet altijd direct allemaal, allemaal, wat mij betreft. Maar uh, er is dus een, een verslag over de beste ziekenhuizen. Dus mm, dat is mm. een rangorde. Uh, welk ziekenhuis het beste en slechtste is en alles wat daartussenin tussenin zich uh, yeah. vindt. En dan is er daarna een artikel... Uh, dat heet, dokters met ervaring zijn beter. Nou, dat, dat vind ik een open deur een beetje. Ja, dus een beetje zeggen is... van: uh, <laughs> ja, stagiaires hebben nog niet zoveel ervaring. Dat is net zoiets. Ja, ja toch? Ja, die ja. Ja. Maar, maar we, we moeten dus nu eigenlijk alleen nog weten wat die SIRM betekent. Eventjes, er ja. komt vast nog wel even iemand die dat, die dat gewoon weet. Die belt naar 0800 1121. En kun jij ook zien uh, in, uh, in het blad uh, wat nou het beste ziekenhuis van Nederland is? Het medisch centrum Alkmaar. oh daar... dat is een eindrijen nog voor sommige mensen, ja. voor veel mensen. En daarna het Flevo ziekenhuis in Almere. Oh. Maar daar hoor je ook weer zo nu en dan hele slechte berichten over. Dus ja. Dat... Het werd ook ter discussie gesteld op de radio van de week. Oh. Uh, dan hebben we het natuurlijk weer over de plausibiliteit van het onderzoek of zo. Ja, daar ga je weer. Ja. Eh? Nou, ja. Dat is altijd zo. Nou, hartstikke uh, maar... goed, uh, Bela, dankjewel. En uh, verder nog, had ja. ik nog iets even? Dat ja. uh, Coexist. Ja. Dat YouTube voor in een liedje van uh, Stef Bos. In een clipje van een liedje van Stef Bos. Echt waar? Dus daar kan je het ook uithalen, die meneer. En dat, en dat gaat over Rut. Dat, uh, uh, Stef Bos heeft een, of een cd gemaakt met allerlei thema's die met uh, religies te maken hadden. En, want dat woord coexist bestaat ook uit allerlei religieuze symbolen. Oh, het is veel dus bekender is... dan ik dacht. Ik dacht, heeft iemand een wazige, leuk ontworpen sticker gezien in Amerika? Of uh, in Engeland? Of, nee, was dit, het ook weer. er zit best wel wat achter. Ah, ja? De T is het kruis van het christendom en de X is uh, volgens mij uh, de jodenster. En uh, uh, dan heb je nog een yin en yang teken wat als O gebruikt wordt. Oh. En iets uit de islam. Dus uh, dat zijn allerlei... Uh, maar jij weet niet uh, uh, uh, welk, um, welk liedje van Stef Bos dat in voorkomt? Rut. Dat gaat over Rut, dus oh. de Bijbelse figuur Rut, zeg maar. Dat is niet de grote hit van Stesbosch. Ja, nou Ja, daar zit ik net te kijken, maar dan moeten we, natuurlijk, maar hebben we er natuurlijk weer niet tussen staan. Hij, hij zingt in het Zuid-Afrikaans. Oh. En, uh, dat gaat over jouw land is mijn land. En nee, zo. dat heet dat Rut, want dat ken ik wel. Ja, ja, nee, ja dat het komt namelijk van een speciale cd... Met oh, het lied van, van Rut is dat. Inspireren. Maar Juist. die hebben wij dan vast als jouw land is mijn land. Het kan bijna niet dat we die niet hebben. Ik ga heel eventjes uh, heel even kijken. Mijn land, even kijken. Mijn land ja, ja. is jouw ja. land, zou... Of het lied van Rut? even kijken. Ja, maar die heeft Jan Rot ook uitgebracht. Nee, mijn maar ik wil de Stefbos-versie hoor. Ja. En hij heeft het zelfs samen met het Metropoolorkist Ja, die we... is heel prachtig. Hij is echt heel, heel mooi. Of, uh, ik zit, ik zit te kijken, maar we hebben zoveel van uh, Stef Bos dat ik het zo 1, 2, 3. En dan uh, staat het niet. Het staat niet onder de L van Lied van Rut. En het staat ook niet Steph, onder hij de L. Er is ook een site waar je, waar, je alle, waar je alle teksten van. Uh, jij bent op, ook kan, echt Stef Bos fan, dag, uh, jij? Ik vind hem, ja, ik vind hem super, Stef Bos. Komt hij ook niet uit de Zaanstreek van de origine? Stef Bos, nee, die komt volgens mij juist uit uh, ergens het zuiden. Oh, misschien Rotterdam dan. Daar ben ik geboren nou. <laughs> dus Ik kan me herinneren, mee met herinneren dat er een overeenkomst was. Het is wel heel grappig dat je dan, dat je dan uh, de, de Zaanstreek, en de, het zuiden Rotterdam, ik dacht dat hij ja, meer... Ik, ik weet dat jij uit de Zaanstreek afkomt. Ja, dat is waar. Originele. Worm veer, toch? Nou, jij hebt echt een ijzeren geheugen. Ja, ik, ik heb 35 jaar in Wormer gewoond. Zo... Oh ja, nee, dan, uh, dan is dat natuurlijk niet zo heel raar dat je het dan onthoudt. Nee, klopt. Was dat in, in die over, dus, buurt ja. bij de Molukse wijk, zeg ja, maar? Ja, ja. Ja. ja, zie je, met, in zo'n flatje, die moeder toen toch? Nee, mijn broer die woonde. Het zijn nu echt nog maar twee mensen die luisteren, maar dat geeft niet, mag best een keertje. <laughs> maar, maar weet je nog dat in de jaren negentig dat er, of misschien was het, ja, dat er een, een, een etage van een flat afviel in Wormerveer? Ja. Ja, die flat, daar al woonde al dat... mijn broer in. Ja, er zijn, er, zijn, er zijn twee galerijs, geloof ik, van naar beneden gestort. Nou, op de tonrol. Vol, volgens mij één. Maar wat bizar was... Ja, die, die galerij is toen naar beneden gekomen. Om, inderdaad, ja. een betonrot. En toen moest iedereen... Moest diezelfde dag... Alle spullen yes. uit huis halen. Want iedereen moest die flat uit... Waarbij ik dus dacht, er zijn nog nooit zoveel mensen met zoveel spullen over die galerij gegaan als die dag. Dat heb ik altijd heel raar gevonden. Maar goed, we moeten door. Ik zoek nog even naar Stef ja, Bosch. ik heb ze kan allemaal spangen gemonteerd, hè, van ja. boven naar beneden. Jarenlang nou, die van die spulgeledige ja. flat waar ik destijds in Wormen woonde, gingen ze dat toen ook onmiddellijk doen. En in oh. een heleboel andere flats in de Zaanstreek ook. Echt waar? Ze zijn ja, allemaal ja. toen met dezelfde lading cement gebouwd natuurlijk. Ja, het waren huizen van, Hondema, van de aannemer Hondema, die is failliet, yeah. geloof ik. Ja, want die, die deed water bij het cement, denk ik. Nou goed, dat heb ik niet hardop gezegd, want dat is natuurlijk helemaal niet waar. <laughs> um, en meneer Hoogvorst, Bela, tot de volgende keer. Ja, oké. Okay. Oké, okay, doeg. Hoi. Doei. Doei. Berend. Berend. Berend. Ik had een antwoord op ja en nee. Oh, nou kom maar door. Ik heb daar een restje van meegekregen, want ik zet net de radio aan. ja En ik denk dat het daarom gaat dat de meneer wil weten uh, uh, waarom je nee zegt en waarom je ja zegt. En waarom je schudt met je hoofd ja. de ene kant op en de andere kant is dat een, Was het die vraag? Uh, is een korte samenvatting van wat hij wilde weten, ja. Ja. Ja. <coughs> Nou het is het dus zo, alle talen komen vandaan van de dialectiek. Alle standaardtalen van de hele wereld hebben dus een dialectiek als voorloper. En daardoor zijn de standaardtalen ontstaan, is leerplicht. En ook straks, over een paar honderd jaar, zelfs in Nederland allemaal Engels spreken. Maar oh. via die dialecten. Nou, ja betekent ja-ha. Dat is ja water. Ja. Water is een eerste noodzaak. Voor alles wat leeft. Ja. Ja, ah. ha. Ha is water. H2O. Ja, ha. En dan knik je. Ja, ha. Ook Allah. Allah is haal A. Ah. Allah is dus een watergod. In oh. feite. Haal A. Ah. Want in de woestijn is geen water. Of moeten ze het zoeken. En daarom roepen ze ook small. Ik heb alweer een jaar in Marokko gewoond. En ja. een jaar in Turkije. Ja, dat geeft niet. En dan slaat je altijd onder zo'n... Zo door ...die vier keer per dag dus Allah zingt. Haal A, ah, water halen s'nachts, want dan is het lekker koel. Cool. En water halen, water halen dus uh, om, om, vier uur, om, om twaalf uur, om twaalf uur s'middags, om vier uur s'middags en s'avonds. Ik heb het gevoel nou, dat we een klein beetje afdwalen. Nee, ik dwaal niet af. En oh. uh, nee is je nek. Nee, ik. Nee, oh. ik. Nek. En met je nek schud je dus. Oh, met ja. je nek. Nee, ik. Jo. Nek. En oh. daar is, is het afgekoord tot nee. Ja. Yeah. En het gekke is dat de Grieken, die zeggen tegen ja, zeggen ze nee. En dan schudden ze met hun hoofd en dat is ja. In het Grieks. En ik kan wel verder afdwalen met allerlei woorden, want ik ben, ik, ik, ik, ik, ik doe dus veldwerk. Heel mijn leven. Oh, ja. Ik ga naar die landen toe. Ja. Wij zeggen ja, en ja is ja weer in het Turks. Ja. Daar is ja in het Russisch en het Roemeens en de Slavische talen. Ja. Yes is, ja is. Met oh. Twee woorden spreken. Ja is. Ja. Oh. Yes. Ja. En zo kun je al die woorden ja... En ja is trouwens in de hele wereld... Nederlandse ja is in de hele wereld het meest voorkomende ja-woord... Want ook als je goed oplegt in de in de films, zegt niemand yes. In, uh, zeggen ja. Je hoort steeds weer het woord ja in alle talen. Alle talen hoor je het woord ja. Ja, ik heb nog nooit een Amerikaan ja horen zeggen. Ja, je let niet op. Oh, dat zal op. het inderdaad geweest zijn. Ja, je let, ik, ik let alleen maar daarop. Ja. Ik, ik let ook op als in die koiby films een kooiboy. Dus uh, het stuk door de woestijn heeft gelopen... en eindig bij een waterbakkom En dan maakt hij zijn gezicht eerst nat en dan drinkt hij. Ja. Ah. Ja. Ja, dat ha. Ah. Oh ja. Hé, ah. hè. Ja. Ja. En het ik maak dus een studie... Ja. Van uh, al mijn hele leven... al 60, ik ben 70 jaar... Ja. Een studie van alle kleine, kleine woordjes... om de betekenis daarvan te hebben. Ja. Want als je die kleine woordjes kent... dan... dan uh, heb je, de, heb je het fundament van alle langere woorden? Zoals alsjeblieft is eigenlijk... Al is het u te bijliefden. Heb je hem? Um, ik, ik, ik ga nog een paar keer repeteren. Maar dankjewel, Berend. Alsjeblieft. Dag. En als mensen dus de, de, de fundament hebben van de woorden... Ja. Dan kijk je maar op oertaal en dan vind je alles op, uh, op internet. Ja, het is goed. Dankjewel, Berend. Nachts, Dag. Een programma van Max.